12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De vrouw van de Nederlandse ambassadeur in Libanon is overleden. Ze is bezweken aan de verwondingen die ze opliep bij de zware explosie in Beirut afgelopen dinsdag. Hedwig waldmans molier was 55 jaar oud. We zijn diep bedroefd door het veel te vroege overlijden van onze collega, dus de ministers Blok en Kaag...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 De tropische warmte leidde vanochtend vroeg al tot grote drukte in de richting van de kust. Om negen uur lag het grootste deel van het strand bij Hoek van Holland al vol. De wegen naar recreatiegebied de Galdense Meren bij Breda zijn afgesloten omdat het te druk wordt in het plassengebied. Door de hoge temperaturen en de droogte is ook het risico op natuurbranden groot.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 Ook na vandaag is het in grote delen van het land tropisch... met temperaturen tussen de 30 en 35. CFM. verkeersafdates. Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk op de A7 naar Friesland. Daar heb je al met al een kwartier extra reistijd. En het is nog druk op de wegen naar Zandvoort... en dat terwijl de parkeerplaatsen daar inmiddels helemaal vol zijn. Dus je kunt daar niet meer terecht met de auto...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Zie. Dit is de zomer... Morgen, Zandvoort.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 Ja, inmiddels is de sfeer natuurlijk iets losser, maar anderzijds weten we ook, ja, we moeten gewoon voorzichtig blijven. En ja, hiermee doen we dat. En, uh, ja. ja, u heeft allerlei RIVM-richtlijnen en een bischoppenprotocol. Ja, ja, ja. Ja, <coughs> ja dus, dus vanuit de, de, vanuit de kerken in het algemeen mm. in Nederland is er uh, gewoon de afgelopen maanden een goed overleg geweest uh, met. Uh, met de overheid, uh, waar, waarbij dus dat protocol van bijvoorbeeld een Nederlandse bischop, maar ook van een protestantse kerk... Uh, ...natuurlijk is afgestemd op die adviezen van het RIVM. Mm. En, uh, dus het is niet zo dat we het hier opnieuw uitvinden of dingen heel anders doen. Uh, maar ja, we hebben natuurlijk bijzondere situaties uh, ja, binnen de kerk rond bijvoorbeeld een communie en natuurlijk de samenzang. En, samenzang overigens, wat dus ook nog altijd niet is toegestaan... Nee. Uh,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 Bagno caldo, c'è una azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck to my baby. That's wonderful, it's wonderful, that's wonderful, I dream of you chips, chips, chips, do to do do do chip cibo do do do do chip chip, do to do do do.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 dan gaan wij tot actie over. En dat heeft ertoe geleid dat wij ons in eerste instantie gericht hebben... op, het veilig, op de veiligheidsregio Kennemerland. Daar wonen we in. En in die veiligheidsregio, daar zit ook Heemstede, daar zit Bloemendaal... en daar zit ook onze burgemeester in. Dus we zijn naar de burgemeester gegaan. En daar hebben we gezegd, burgemeester... Uh, het is zo dat er heel veel Britsters er zelf voor zijn... en we weten echt niet of, is ja, hoe er gebricht Brits moet worden in de toekomst... Toen werd hem uitgelegd dat op dit moment het landelijk beleid, op dat moment het landelijk beleid was. Als je gaat britsen, dan moet je minstens anderhalve meter van elkaar af gaan zitten. Wat? Nou, moet je je voorstellen, wij hebben op het onderdeel de tafeltjes van een meter, een meter bij een meter. Dat betekent als je anderhalve meter van elkaar af moet gaan zitten, dan moet je op dit moment twee tot drie tafels gebruiken om het <laughs> britsen voor vier mensen mogelijk te maken. Nou, daarvan zei hij: Ja, dat lijkt me ook heel erg lastig. Ik zei, ja, inderdaad. Wij hebben een grote zaal in het louis dames Stonderes Stonderdags, middags, daar blitsen wel 80 tot 90 mensen. Als wij die allemaal tafeltjes voeten geven, zeg maar drie tafeltjes om vier mensen te kunnen laten blitsen, dan kunnen die uit de voeten. Nou, dat begreep hij. Dus, ja, dat, dat vind ik eigenlijk ook. Hij zegt: en daar zal dat met elkaar moeten doen. Ik zeg, Nou, dat is heel prima dat u dat zegt. Als u dat nou eens in de veiligheidsregio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 ik heb gezegd, bespreek het met uw achterban. Dit zijn de mogelijkheden. Want het is aan u de verantwoordelijkheid. Als je als vereniging een Britse wedstrijd organiseert, dan moet jij je leden informeren. Nou, en dan blijkt, ik heb de eerste signalen uit de verenigingen gehoord, dat er uit de verenigingen nogal wat mensen zijn. En dat verbaast ons niet, hoor, in verband met de coronatoestanden. Dat zie je ook met de anderhalve meter. Er zijn wel een aantal mensen die zeggen, ja, ik, ik durf op het toch echt helemaal niet de brissen hoor. Ja, ja, maar dat is in principe de verantwoordelijkheid van de verenigingsbesturen. Die moeten het beslissen of, in jaar, welke mate ze gaan blitsen. Ja. Maar de mogelijkheden zijn er. Zou het zo zijn dat bijvoorbeeld een vereniging zegt... nou ja, de, de, de, de, de, een derde of twee derde van mijn vereniging vindt nog geen probleem... in dag dat hij uitvraagt van de veiligheidsregio om gewoon met elkaar te blitsen. Zouden er toch nog mensen zijn?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 Nou, dat betekent dus dat de mensen die graag willen pakken, dus hun vereniging moeten uh, uh, van uh, jongens uh, luisteren. Die zijn schermen. Ga het regelen. Dan neem contact op met uh, Hans Hogendoorn. Exact. Nee, maar inderdaad, de vereniging ja. is verantwoordelijk. Ja. En de vereniging kan zeggen, jongens, luister eens even.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 Dat weet je nu ook, er lopen nu ook mensen nog door de straten met mondkapjes op enzovoort. Dat is allemaal, dat moeten dat allemaal individuele uh, beslissingen, begrijp je? Natuurlijk, die, en ik, die moeten we respecteren, maar dat betekent niet dat, dat we, de andere mensen het niet hoeven te doen. Nou, je bent helemaal helemaal met je eens. Laat de mensen de keus, maar laat het wel uiten in de richting van de vereniging, want we weten ook de vereniging besturen, of in z'n ja wanneer ze weer kunnen opstarten. Oké. Okay. Nou, met deze oproep om alle bridges om hun verenigingsbestuur uh, te contacten... Uh, om te weer te gaan britsen, uh, kunnen we dit morgen weer afronden. En dan uh, hebben ik vast contact over de volgende activiteit. Exact, inderdaad. Ik zeg ik heel fijn dat ik in de gelegenheid gesteld ben om daar wat over te zeggen. Nou, heel graag gedaan, Hans. En een hele fijne zaterdag nog. Is slijf, hè? tot ziens. Hè? Dankjewel, Hadden. dag. I was in a restaurant in a West End town Call of the police there's a madman around Running down underground to a dive bar in a West End town In a West End town, a different world The East End boys and West End girls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 To last in every city and every nation from Lake Geneva to the Finland station. Oh, <laughs> Western town, a dead end world, with Eastern boys and Western girls. Oh, Western town, a dead end world, Eastern boys, Western.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 There mm -hmm. you En dat waren de Petro Boys met West End Girls. Ja, en eigenlijk zou het ook moeten gaan over uh, de South End Girls... want de Amsterdamse waterduin Duinen liggen in de zuidkant van Zandvoort. Aan de telefoon hebben we Jan Otto, als het goed is. Ja, klopt. Goedemiddag. Goedemiddag. Het fijn dat we Jan de Lijn hebben en je gaat, ons gaat vertellen over het feit... dat de oranjekom weer toegankelijk gaat worden voor het publiek.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 Plokzak, eh, dat zal ik voor u spellen. P-L-O-G-S-A-C-K. Plokzak.com-events. En anders kunt u daar vast wel wat vinden op onze Facebookpagina van ZFM. Uh, er is yoga in pluspunt. Jazeker. Er is een yoga critical alignment en meditatie. Bij Critical Alignment Yoga, CAJ, ligt het accent op het alignment van het lichaam.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 dan hebben we nog het Zandvoortse museum. Het Zandvoortse museum organiseert historische wandelingen. U kunt zien wanneer deze wandelingen plaatsvinden op de website van het Zandvoortse museum www.zandvoortsmuseum.nl en daar kunt u weer doorklikken naar museum en wandelingen. De meeste dorpelingen starten bij het Zandvoortse museum de wandeling. De gids loopt met u mee en vertelt over de geschiedenis van Zandvoort. Voor of achteraf kunt u lezen of meteen een kijkje nemen in het museum.